Er is vorig jaar voor iets meer dan 11 miljoen euro gefraudeerd bij zorgdeclaraties. Dat is veel minder dan in het jaar daarvoor. Toen werd er voor 19 miljoen gefraudeerd, zegt Zorgverzekeraars Nederland. In totaal is er vorig jaar voor een half miljard aan onterechte declaraties ingediend. Meestal ging het om een vergissing. Van de foute declaraties is bijna al het geld teruggevorderd. Premier Rutte is vandaag op bezoek bij de PAUS... In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU praten de twee onder meer over het vluchtelingenbeleid. Rutte en de Pauws hebben elkaar nog niet eerder persoonlijk ontmoet. Wel was de premier in 2013 bij zijn inauguratie. Het weer verspreidt over het land enkele buien. Landinwaarts kan het plaatselijk onwieren met kans op hagel. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Leuk, hè? Een van de leukste dingen die ik de laatste jaren heb meegemaakt. Ik heb sinds kort twee kinderen. En ze lijken op mij. Mm -hmm. <lacht> ADH2, weet je wel. Echt. Maar de geboorte van zo'n kind, jongen. Dat is zo leuk voor de vader. Echt waar. Maar ik denk altijd, hoe zou mijn zoontje die geboorte nou ervaren hebben? Toen hij voor het eerst zijn ogen opende en mij recht in de ogen aankeek... Wat moet hij gedacht hebben? Weet je, fuck, toch niet Jochem Meijer! <lacht> en dat hij dan 16 jaar oud is, dat hij mij gaat vertellen over zijn geboorte. Dat ik op de bank als een oude man ligt in zielen, er komt een 16-jarig mannetje op mij aflopen, lijkt een klein beetje op mij en zegt tegen mij. Oh, Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you. Some broken hearts never mend. Some. geluisterd, dat had ik wel moeten doen. Willis Terry a Vellis, and some broken hearts never meant Terry a die u natuurlijk allemaal kent uit de uh, toch wel uh, behoorlijke uh, aardige politie-serie Kojak, die, uh, die kale uh, figuur was uh, likkend aan een lolletje en zo, een uh, lollietje. Moet ik wel goed zeggen. En uh, uh, ja, oké. Okay. Nou, ter Terry's and dus. En van hem gaan we naar uh, Dr. John. Dat is ook een hele leuke. En die heet, dat nummer dat heet Such a Night. Such a Night. Doe hem leuk hoor, dit. You're such a Night. Sweet confusion.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 Such night. tot voor hele lekkere aparte muziek Dr. John, en vroeger heette die ook nog, de Night Tripper Hallo, de Dr. John de Night Tripper maar dat Night Tripper, dat heeft hij er later maar afgelaten en bleef alleen Dr. John over, en de volgende plaat, dames en heren, is een hele nieuwe ja, dus die is nieuw ja, dat wou ik zeggen het is Nina Den Hartog lights go out het is nog leuk ook zij Lights go out, 'cause I can't take this anymore. All around, people that I've lost, it's a different kind of pain. It's a different kind. Of Jaar, hey. komt uit Bergerambacht Ambacht en is de winnares uh, van de laatste editie van Idols. En we gaan maar dat uh, na zoveel jaar weer terug is op de buis. Of terug was op de buis. En zij was de winnaar. En uh, ze is een beetje in het nieuws gekomen doordat uh, ze uh, nogal ervoor uitkomt dat ze christelijk is. En daar uh, is men nogal mee aan de haal gegaan. Zo werd ze al gauw neergezegd als een uh, streng gelovig meisje. Maar ze zegt zelf, nou, dus uh, valt wel mee. Ik vind het al in totaal geen probleem om ervoor uit te komen dat ik geloof dat ik christelijk ben. Nou, dat moet ook kunnen, vind ik. Toch? Ja, dat uh, mag. Mina ten hartig dus. En dat is best een mooi liedje. Lights Get Out heet het. En nogmaals, zij is 18 jaar... en ze is dus de winnares van... Idols 2016. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? Zo so lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar... van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding... van een van onze ondernemers. Lekker in zandvoort. Ja, en het is deze week heel erg lekker, kan ik u wel verzekeren. Ik ben zelf een keer in die zaak geweest vorig jaar. Het feestje. En het uh, was lekker, lekker hoor. Lekker, lekker. Ja, uh, dat gaan we wel weer. Nou weet ik het wel. Uh, we moeten de volgende hebben zo. Ja, dat weet ik al. Zo. Ingrid, ga je gaan. Dankjewel Ruud. Suzanne Jans is bij ons in de studio en zij is eigenaar van het Amsterdam Beach Hotel en restaurant en Vloed. Welkom, Suzanne. Dankjewel. Hoeveel kamers heeft het hotel? Het Amsterdam Beach Hotel heeft 35 hotelkamers. Daarvan hebben we één éénpersoon, drie driepersoons en twee familiekamers. En de rest eigenlijk allemaal tweepersoonskamers. Ja. Wat is de prijsklasse? Ja, dat is per dag verschillend... In de winter kan een tweepersoonskamer voor 50 euro uh, weggaan, inclusief ontbijt En in, de, uh, ja, in het hoogseizoen met een druk weekend, zoals een Max Verstappen, een, uh, gaat zo'n kamer voor 200 euro weg. Wow, ja. dat is een groot verschil. Maar ja, vraag aanbod. Zeg ja, het ja maar weer. Ha, tuurlijk. <laughs> Kun je 24 uur per dag inchecken bij jou? Ja, wij hebben uh, altijd een nachtportier zitten. Dus wel als vast om drie uur zelfs. spelen. Geen ja. probleem. Moeten ze het ook van tevoren aangeven of hoeft dat niet? Nee, hoeft niet. Oké. Okay. Uh, waarom de naam Amsterdam Beach Hotel? <lacht> ik ga geen ja. discussie met je aan hoor. <lacht> nee, <lacht> nee. En nou die vraag heb ik heel uh, vaak uh, gehoord. Um, Amsterdam Beach Hotel. Ja, heel logisch. Internet zeg ik dan altijd maar weer. Um, toeristen associëren Nederland, denken meteen aan Amsterdam. Dus als ze op internet gaan zoeken voor een hotelkamer, uh, dan poppen wij, zeg maar, heel snel al op. Uh, als hotel, als we dat uh, zoeken zijn. Ja. En, uh, dus eigenlijk, dat is de, de reden. Oké. Okay. Ja. <laughs> en wat vind je dan van uh, het gebeuren van uh, meneer Peters? Die een beetje het station in Zandvoort ook, hè? Wil promoten als Amsterdam-bietsstation ja. of zo. Nou ja, ik, ik, waarom niet? Ik, uh, ja, je hoort natuurlijk heel veel mensen. Ja, maar Zandvoort we zijn een beetje wel ja, Zandvoort. Ja, ja. En, maar ja, ik, ik, uh, ja, ik heb daar niet zoveel. Uh, ik zou je juist, hebt er geen moeite ik, mee? Nee. Nee, ja, anders had ik mijn hotel niet. Amsterdam Beach -foto ook. Dat klopt, ja. Nou, ik zeg al, ik ga geen discussie nee, aan. Nee, oké. Okay. <laughs> dat is goed. <laughs> Blij dat je er bent. Dus, uh. <laughs> <laughs> Hoeveel mensenwerk hebben jou? Um, ja, af, nou ja, ik heb natuurlijk twee zaken: het restaurant, Eppervloed. Uh, daar uh, denk ik zo acht, uh, acht personen. Ik denk natuurlijk uh, bediening, afwas en, uh, en de keuken, de kok. En het, uh, de receptie zou ook ongeveer zoveel... Uh, uh, ik denk ook een stuk of acht. Okay. Housekeeping, dat tellen we niet mee. Dat uh, spenderen we. Of dat uh, uit? Ja. ja? ja. Okay. Je hebt ook uh, barbecue menu's. En dan kun je aan tafel barbecueën? Ja, klopt. Zuid-Afrikaanse barbecue. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat je dus... zuid uh, afrikaanse <laughs> vlees krijgt. <laughs> nee. <laughs> nee. Um, uh, het is uh, meer de naam. Het heet een Kopstone. Zo, zo heet de barbecue. Dat is uh, vanuit Zuid-Afrika. Verzonnen. Ja. En, uh, dat doen wij uh, onder andere inderdaad in het restaurant Ebbervloed. Maar naast uh, de barbecue hebben wij ook een hele leuke à la carte kaart. En een uh, overheerlijk piepkuiken. Wat, uh, wat je niet veel ziet in Zandvoort. We hebben ook een hele grote kippengrill in de keuken staan. Ja. Dus uh, ja, barbecue kan, maar ook heerlijk à la carte eten. Waar ligt de prijsklasse ongeveer? Um, ik denk hoofdgerecht zo tussen de 13 en 20 euro. En een barbecue? een Ja, 19,95 ja, per persoon. Okay. Um, Reserveren of binnenlopen bij jou? Um, nou, voorheen zou ik zeggen kom lekker binnenlopen. Maar um, we hebben het de laatste tijd zo druk gehad. En ook dan voornamelijk natuurlijk de weekenden. Uh, dat we nu echt zeggen tegen mensen van... Uh, ja, je moet echt reserveren. Ook onze hotelgasten, die natuurlijk veel krijgen in het restaurant. Ja, die zullen we toch echt moeten reserveren. Bezorgen ja. Ja. jullie ook? Ja, sinds kort uh, doen wij aan thuisbezorg.nl. Ja, mooi. Ja, ik dacht, uh, we, hebben natuurlijk, we krijgen natuurlijk heel veel uh, hotelgasten bij ons binnen. De aanloop van buiten hebben we ook wel. Maar ik vond het ook wel leuk om dan uh, ja, toch ook bij de zandwoordjes thuis te komen. En zeggen dat dat ook... Uh, Veelvuldig gesteld wordt. Ja, ja, ja dat is heel worden. erg makkelijk inderdaad. Ja. ja, dus bezorgen doen we ook. Mooi. <laughs> uh, hoeveel mensen kunnen jullie huizen voor uh, feesten en partijen? Um, ik denk, ja, 100 man denk ik sowieso wel. Uh, voor in het restaurantgedeelte. Afhankelijk van uh, denk ik het seizoen. Uh, natuurlijk ook best een aardig terras. Uh, dat ga je er natuurlijk ook bij pakken. Ja. Dan ga je zo denk ik naar 200 man. Zo, ja. En je kunt een goed feest hoor. Weet ik. Ja. Ja, ja. Nou ja, afgelopen zondag hadden we dan het driejarig bestaan. En ik denk ja. dan ook wel zeker dat wij uh, zo tussen de 150 en 200 man... Uh, ja, en daar trad de bent Buckwheat op. Ja. ja. Die ook al op het Raadhuisplein uh, stond de week, de week, de week ervoor. Ja. Ja. ja, nou ja, ze weten een feestje te maken. Dus ja, dat leuk. hebben ze gedaan ook. Ja, super. Krijg je nog meer evenementen? We hebben, nou in de zomer doen we, we proberen we altijd zo meer mogelijk te doen. Omdat we het dan eigenlijk al, uh, al heel erg druk hebben. Mooi is het. Ja. We hebben in de winter, nu sinds we gaan het derde seizoen in, hebben we comedy. Dat doen we altijd uh, een zondag in de maand. Uh, volgens mij de derde zondag in de maand, tijdens de wintermaanden dan. Wat, uh, wat eigenlijk ook wel, uh, nou ja, hij nee, wil ik niet zeggen... maar we hebben onze vaste Zandvoorters die, uh, die daar elke zondag dan zitten. Ja. Daar gaan we mee, volgens mij in oktober weer mee beginnen... Uh, we proberen nog wel een Vrie uh, avond te plannen in de zomer. Uh, dus, maar ja, als, dat, als we dat doen, dan zal dat ook zeker in het krantje staan. En uh, natuurlijk ook op Facebook uh, kunnen mensen ons volgen met uh, wat we gaan doen. Ja. We gaan even een plaatje doen. Gezellig. Ja, toch? Vind ik wel. En daarna gaan we... De prijs. Het spannende moment, ja. hè? <laughs> Dit is uh, Dave Knopfler, de broer van... with So yeah. yeah. Straight smart. If you won't touch me too, how can I reach you if you won't reach out for me too? And I cannot teach you what it is that you must do. But as God is love, babe, I'm the one that much I know is true.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 Ja, dan gaan we even een prijswinnaarsmuziekje doen, hè? Dit is echt prijswinnaarsmuziekje, dit, ja. Dus, echt, dus, dames, we gaan het grote moment weer meemaken. Ja. Van degene die de, een diner voor twee hebben gewonnen. Zo was het toch? Ja. Bij een restaurant App Vloed. Is ja. Ook goed. ja. Uh, mag ik wel? Mag ik Zo. Nee. En de winnaar is. Sandra Jansen Paap. Van harte gefeliciteerd, Sandra. Geen familie toch, hè, Susan? Uh, nee, volgens mij niet. <lacht> nee, ook niet van mij. <lacht> Sandra Jansen Paap. Nou, ja. uh, die gaat lekker met z'n tweeën uit eten bij App Vloed En dat is zeer de moeite waard. Hé, hey, uh, Susan, leuk dat je er was. Ja. ja, leuk dat ik er mocht zijn. Bedankt voor je komst. Dank je wel. Kom nog eens Dankjewel. terug. Zeker. <lacht> Dus, uh, we nemen contact met je op. En uh, het staat straks ook op Facebook natuurlijk. Gaat Ingrid het ook allemaal verzorgen. Dus uh, die heeft weer een leuke avond. Lekker eten en sminkelen en drinken. En weet ik het allemaal niet. En dat is zeer de moeite waard. We gaan naar de Golden goldenering. Met een van hun allernieuwste opnames. Afkomstig van het album The Heek. Dat was een klein albumpje. Er stonden maar ver vijf liedjes op of zo. En uh, Barry, Barry Hey had het begin een beetje moeite met het nummer. Maar uh, hij heeft het toch uiteindelijk gedaan. Je regrette Golden well Evening This is what you see and that's what you get I must have been something who didn't once said That's sex appeal. but she was made in France, almost made a deal with the devil right there. I was just a fool, in Paris by night, shit, I know. 50 jaar hebben ze al een tijd jongens. Nou, ze bestaan al veel langer hoor, maar ze, uh, zij zelf rekenen uh, de 50 jaar vanaf hun eerste plaat, zou ik maar zeggen. Dat was in 65, please go. Uh, maar ze bestaan al sinds 1961. Dus eigenlijk, maar ja, zij rekenen dus 50 jaar platencarrière en zo rekenen ze het uit. En nou ja, dat mag natuurlijk. En dit was van een jubileum album wat ze uitgebracht hebben. Naast de 50 Years Anniversary album, die we twee weken geleden in de vinyljaren hadden. Daar staan alle oude hits op. En, uh, maar ze hebben ook nog iets nieuws uitgebracht ter gelegenheid daarvan. Dat heette The Heek. En uh, dat was lange tijd niet beschikbaar op uh, de streamingmedia, nu dus wel. En, uh, dus kan ik het ook draaien, is gezellig. Uh, The Heek, het is een klein albumje, er staan maar een paar liedjes op. Uh, en dit was er een van. Je regret. Je regret. En uh, Barry Hay uh, vertelde... hij had nog wel moeite met uh, de titel. En uh, Hoe moet ik daar in godsnaam een tekst op maken? Maar uh, George Koipmans zei gewoon... je doet het maar. En uh, nou, dat heeft hij gedaan. En het is gelukt. Je regret. Maar nou, ik heb er geen spijt van hoor. Non, je ne regrette rien, zeg ik dan maar. Hè? Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bouw! Op maandag 20 juli aanvang 19.30... kunnen inwoners van de gemeente Zandvoort... in de blauwe tram aan het louis Carré hun mening geven over de plannen die de gemeente Zandvoort heeft... over het Watertorenplein. De gemeente wil van de inwoners en ondernemers weten... wat zij van de huidige plannen vinden. Hierbij hoopt de gemeente een goed beeld te krijgen... over het plan wat de meeste voorkeur heeft...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 Het weekend is het pop-up weekend en er zijn te veel evenementen om nu uh, gelijk al op te noemen, dus ik heb er een paar uitgelicht. Vrijdag 17 juni, vanaf 7 uur s avonds tot middernacht op het raadhuisplein in Zandvoort, gemeentehuis Raven met Gleven. MVM, <lacht>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 Als je wilt deelnemen aan dit evenement... meld je dan aan via kofferbakmarktzandvoort@gmail.com. Zaterdag 18 juni vanaf 3 uur tot middernacht... het Glow in the Dark Beach event met beachvolleybal en een spetterend festival. Locatie Stram, Paviljoen Storm, boulevard Poudersloot 8 in Zandvoort. U kunt je inschrijven bij Fit at the Beach of bij Stram Paviljoen Storm zelf. Zondag 19 juni vanaf 3 uur middels bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein... Het midzomernacht speciaal bierfestival. Er zijn 15 verschillende soorten bier te proeven. En er is een optreden van de band De Dijk met EI. En aansluitend kun je ook nog lekker barbecueën. Kaartjes voor 5 bieren zijn 10 euro per persoon. Kaartjes voor de barbecue zijn vooraf te bestellen bij het wapen en kosten 15 euro per persoon. Kijk voor meer informatie over het poppenweekend op www.popupzandvoort.nl ook zaterdag 18 en zondag 19 juni van 10 tot 6 Cycling Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Het circuit wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot een groot wielerverstijn. Er is een 24 uur race waarbij de verschillende teams in 24 uur zoveel mogelijk rondes over het circuit afleggen. Als je dit veel vindt is het ook mogelijk om deel te nemen aan een 6 uur race. Er zijn ook veel andere onderdelen waaronder het elektrische fiets event.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 Wat Stevie Wonder ooit gemaakt heeft. 1976, nee, die 76. Wat een knaller. Wat een sensatie dan al. Uh, Onaanvolgbaar stemgeluid van deze meester. En ook vooral prachtige composities waarvan dit wel een van de bekendste was. Verder natuurlijk dingen als uh, ass en... Uh, uh, uh, hoe heet het nou? Gangsters. Yeah. Nee, die stond er niet op. Nee, nee, nee, nee. Gangsters Paradise. Verder uh, Pastime Paradise. Oh, en natuurlijk het prachtige Village Ghetto Land. Sir Duke, niet te vergeten. Nee, Superstition stond hier niet op, hoor. Dat is van een veel eerder album. Oké. Okay. Stevie Wonder. En nog steeds groots en nog steeds bezig, hè? ja. Op een geweldige manier. En uh, nog steeds lekker bezig, die man. Uh, even kijken, ga ik doen. oh ja, uh, het is... Uh, ja. Goed, zometeen hebben we de vinyljaren. Nou, ik kan u vertellen, de nieuwe vinyl 50 staat weer online. En er zijn interessante nieuwe binnenkomers. En ik heb uh, ook weer een vooruitziende blik gehad. Want een van de nieuwe binnenkomers heb ik ook gelijk als classic album vandaag. In uh, de vinyljaren gaat het over pet Sounds van uh, The Beach Boys. Pas opnieuw uitgebracht. En ik heb hem ook in de nieuwe versie. Nou ja, de nieuwe persing, zeg maar. En dat klinkt me toch goed. Oorspronkelijke album was namelijk niet in stereo. En dat was in mono, omdat Brian Wilson... Nou goed, dat ga ik u straks wel vertellen. Maar we hebben nu de echte stereo versie. En die klinkt me toch prachtig. Heel mooi. Beach Boys. En verder, Redding en Carla Thomas. En dat is ook een heel leuk album. Nou, we gaan door. Nog even in dit programma. En de volgende... Is 5 O'Clock World. Of yeah. yeah. The Folks. Every morning just to keep on your yeah. job. I gotta find yeah. my way through the hustle yeah. and mob. The sounds yeah. of a city pounding in my yeah. brain. Vox waren dat. En het was een, uh, een liedje dat heette de Five O'Clock World. Van de Vox naar Olijfje is maar een kleine stap. Ja, hele kleur. Oh, nog een stukje Vox dus. Maar ik zei het, het is maar een kleine stap naar Olijfje. Een van haar eerste hitjes. Nummer van uh, Bob Dylan. En het heet If Not For You. Dat was de titel. Baby, I couldn't Couldn't even see the flow Of zo. Het is een liedje van uh, Bob Dylan en uh, ze is niet uh, alleen, uh, ze is een illustre gezelschap van mensen die dit nummer gecoverd hebben. Want ook George Harrison heeft het gedaan op zijn LP All Things Must Pass, If Not For You. Maar dit was ja, echt een echt lekkere versie. Het uh, liedje komt volgens mij ook voor op de LP John Wesley Harding van, uh, van uh, Bob Dylan, als ik het goed heb. Ja, dat heb ik goed. Goed, oké. Okay, uh, soms, hè, dan, dan is er een beetje, uh, um, zeg maar, malaise tijd in, uh, in de platenproductie. En uh, da, dan worden er ineens dingen hits waarvan je het dus eigenlijk niet zou verwachten dat dat ooit heel hoog zou kunnen komen in een top 40. Uh, nou, ten tijde van dit nummer was dat zeker zo, want dit kwam echt gigantisch hoog in de top 40. En het had helemaal niks te maken... met popmuziek of wat dan ook. Dat is wel ontzettend leuk en apart. En vandaar dat ik het... ik kwam het weer tegen in dat lijstje. Want af en toe krijg je zo'n lijstje van Spotify. Eh, Discover Weekly. En de, ja, daar staan dan vaak... hele opmerkelijke dingen, waaronder dit. Uh, even denken hoor. Moet ik even kijken. Nou, dan kan ik zelf even niet lezen. Maar... Uh, u, u kent het zelf. Het is in ieder geval een prachtige Engelse brass band. Moet je horen. En het heet The Floral Dance. U kent het vast nog wel. Ik denk dat u er wel eens op gedanst heeft. Stiekem zo. Denk ik hoor. Ja, schat, zo in dat jullie dat wel eens gedaan hebben. <lacht> Het is dan weer typisch Engels. Hè? Want in Engels giert het echt van dit soort brass bands. Uh, brass koper. Dat zijn alleen maar koperblazers eigenlijk. Dus uh, alleen maar trompetten, trombones en tuba's en dat soort dingen. Dus het is echt van die koperinstrumenten. En die gasten hebben een speciale sound. Dat vind je alleen daar. Je hebt hier natuurlijk wel diverse harmoniekapellen. En, en, en hele goede zelfs. Laten we dat vooral niet vergeten. En, en, en fanfares en zo. Maar... Die, die sound van die Engelse brass, brass bands, dat is uniek. En, en dit was dus een prachtige opname ervan. Het heette Floral Dance. En het was dus de Brickhouse and Restrick Band. Uh, ik kan me herinneren dat, dat ook bij het apple label van de Beatles... ooit nog eens zo'n plaatje is uitgebracht. Met onder andere je, uh, Yellow Submarine erop. En dat was dan de Black Dyke Mills Band. Die mensen hebben nog allemaal namen ook. Dat, we, dat is niet te onthouden voor een normaal mens. Maar goed... Uh, het is wel leuk. Daar gaat het om. We hebben er nog één. En uh, die is van Christine McVie, En dat heet Friends. Zing. Of oh, niet? Ja. En dan zingen. Kom op, Christine. -tje. Kom op. natuurlijk uh, ook vooral bekend als uh, lid van uh, de reïncarnatie van Fleetwood Mac, zou ik maar zeggen, nadat Peter Green uh, ermee gestopt was. 1976, om precies te zijn. Friends heet het nummer. Ja, en dan uh, zitten we het alweer op, hè? En we het alweer gehad voor vandaag. Is het alweer helemaal klaar? Ja. ja. Gaat snel, hè? Ja, gaat snel, hè. Ja, het vliegt om als je plezier hebt, toch? <laughs> ja. Maar goed, Ingrid, weer bedankt voor je bijdrage. En ja. ik ga je volgende week weer zien, hè? Ja, zeker weten. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, dankjewel. je Jij ook bedankt, Ruud. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. En luisteraars, uh, wij gaan natuurlijk straks met Antjean nog even door met de Vinyljaren. Uh, twee prachtige albums vandaag. En natuurlijk de nodige interessante nieuwe binnenkomers. Dat kan ik u ook verzekeren. Dus uh, ik zou zeggen, blijf luisteren naar de vinyljaren zometeen. Nu kan het nog.